Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor liefhebbers van concerten en festivals is er weer een beetje hoop. Organisatoren mogen weer evenementen gaan plannen, zegt het kabinet. Vanaf 1 juli mogen ze weer concerten, festivals, maar ook sportwedstrijden op de kalender zetten. Want hopelijk is dan iedereen die dat wil gevaccineerd. Mocht zo'n evenement toch niet door kunnen gaan, dan vergoedt het kabinet 80% van de kosten voor de organisatie. Staatssecretaris Keizer denkt dat de evenementen meteen weer verder gaan met plannen. Volgens mij hebben ze die oproep van mij niet nodig. Ze, ze staan allemaal te popelen om weer te kunnen gaan organiseren. Maar omdat je dit niet zomaar even doet en er veel uh, voorfinanciering in zit, waren ze tot nu toe terughoudend. Nou, met dit fonds uh, is echt invulling gegeven aan dat woord perspectief. Helaas is er ook slecht coronanieuws, want de besmettingscijfers van vandaag zijn heel hoog, vertelt minister Grapperhaus. Ik kreeg net de laatste, uh, nou ja stand van zaken door besmettingen is echt behoorlijk gestegen was al de laatste tijd heel langzaam over 6.000 per dag aan het gaan staat nu ineens ook 7.500 ja, 7.500 besmettingen dus de afgelopen dag dat was sinds begin januari niet zo hoog grapperhaus vindt het een beetje vroeg om al over versoepelingen te praten ik sta hier niet uh, in een soort uh, ontspannen stemming van uh, Laten we eens kijken wat er allemaal kan gebeuren. Maar we moeten er gewoon zondag goed met elkaar over vergaderen. Want dan komt het afgetreden kabinet bij elkaar om te kijken hoe nu verder. Ajax weet zijn tegenstander in de kwartfinale van de Europa League. AS Roma. En nu voor Ajax hebben we AS Roma. Ajax mag dus volgende maand naar de Italiaanse hoofdstad. AS Roma staat op dit moment zesde in de Italiaanse competitie. De Nederlander Rick Karsdorp speelt er. Roma schakelde in de vorige ronde Shakhtar Donetsk uit. En Ajax ging door ten koste van Young Boys. Het weer nog. Zonnig is het. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is ongeveer 8 graden, maar door de wind kan het wat kouder voelen. Vanavond is het helder, droog en vannacht kan het een beetje vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Weekend, weekend, weekend. Ja, we eindigden het, uh, welkom terug, het nieuwe uur. We eindigden het vorige uur met Meccano, een Nederlandse band... Uh, onder leiding van Dirk Polak, een uh, kunstschilder uit Amsterdam. En we zijn hier begonnen met uh, Buena Vista Social Club... Uh, een, een, een, is het een Cubaanse muzikanten zijn dat? En dat is ja, al een keer klopt. verwisseld en al dat soort dingen meer. Het is een groep die gewoon door blijft gaan vanaf 1996 al. Ja, redelijk bekend hoor. Ja, Opeens, ja. dat is ook een ja. leuk nummer. Ja. Dus, uh, nou ja, en dan maakt de Grappenhaus ook weer bekend... dat we 7400 nieuwe coronagevallen hebben in de afgelopen etmaal. En dat met een hele strenge lockdown... ...en een avondklok en alles wat we niet mogen. <laughs> nou, we mogen nog radio maken. Ik hoop, ik hoop wel dat ik volgende week echt nog naar de kapper toe mag. Hoor, want. Oh ja, dat misschien ja. ja. En wanneer word jij uh, gevaccineerd? Ik heb nog geen oproep gehad. Nou ja, ja ik ook nog niet, nee. nee. En ik krijg dat AstraZeneca-vaccin... Oh ja, dat dus, mag het. Dus je, 60 hè? en 65. En, uh, en boven de 65? Dan krijg? krijg je Pfizer of uh, Modena. Kijk eens. Hey. Kijk, jij krijgt de goede, <laughs> hè? Ik krijg uh, trombose. Nee hoor. <laughs> oh, goed, Hij hoef, is goed maar. gekleurd. Dus, uh, nou, ik was gisteren bij mijn schoonmoeder. Uit. En uh, ja, die heeft, hoort natuurlijk ook wat. Hè, met een half oor. Die zegt nou, dat, uh, er gaan een hoop mensen dood aan die vaccin. Dus dat wil ik niet, hoor. Mm. Dat is het, wat een impact dat toch heeft. Dat, ja. Nee, Mensen trekken het meteen in het extreme. En het is gewoon eigenlijk een heel veilig middel. Er zijn wat trombose gevallen. Wel een hele vreemde vorm van trombose van de bloedplaatjes. Het is best wel een rare, nou, okay. dus rare dus wel vorm. Oké, ja, ja, dus het is wel te Het zijn er en 22 het... op bijna 5 miljoen. Uh, ja, ja. Maar bij Pfizer hoor je dat niet. Nee. Dus ja, dan zijn er toch weer 22 meer dan bij Pfizer, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik, ik ga me toch wel laten enten ermee. Ja, ja, ja je mag niet kiezen, van, ik, Nee, nee. nee, dat, nee dat, dat zou kunnen, nee, maar... <coughs> nee, dat, je mag niet kiezen. Ah, ja, je maar je ik, niet van, ik nee. vind ja. het eigenlijk wel belangrijker dat ik uh, geënt ben... en veilig ben tegen de corona als uh, het risico op die trombo's... Ja, Sorry, ja, ja, zo okay, klein. Oké, okay, okay, ja, ja. Ja, dat stond er vandaag ook weer in de krant dat de oudere mensen ook weer voor de tweede keer eh, corona krijgen. Ja, er zijn, vorige keer zijn er een heleboel aan overleden. Ook een Nederlandse vrouw die eh, eerste corona heel goed erheen gekomen was in maart vorig jaar. Ja? Oh. En bij de tweede vloedgolf eh, oh, helaas. Oh, okay, oké. Okay. Ja, een rare wereld waar we naartoe gaan met z'n allen, dat is een beetje onduidelijk, ja. Ja. ja. Maar ja, we mogen weer festivals houden, dus... Uh... Ja. In juni? Of juli? In juli, hè? In juli. In juli hè? Ja, dan is het mooi weer. Dat zal ook wel schelen, inderdaad. Ja. En buiten. Lekker dat, buiten, uh... ja. Ik ja. hoop dat de, de terrasjes ook weer open gaan. Ja. Nou, ik ga nou nog niet buiten zitten. Een Bij nee. warm misschien. Nee, nee. Huh? nee dat koud. Nee, nu nog niet. Nou, als je de... Weet je, ze hebben heaters tegenwoordig. Ik kan er best wel wat van maken op een terras nu. Hoor. Tuurlijk, ja. Ik heb een tijd in uh, Kopenhagen gewerkt, Nou, dan hadden ze altijd dekentjes of zo. Dus ja. Dat is wat kouder, nou, Het scheelt Nuf echt had dat vroeger ook, weet je. Was dat een dekentje ja? wat je over je heen ah, okay. kon doen in de winter? Of dan het strand de heater ik... aan en dan. Uh, oh. wow. Op het strand heb ik het ook wel eens gezien, dekentjes. Op ja. strand in de Zin, het zonne van die rood, ja. Nou, je zegt ja. ja. Goed, meer muziek. Maggie May van uh, Rod Stewart. met uh, Rod Stewart. En uh, Rod Stewart is uh, Sir geworden. Sir Roderick Stewart. David Stewart is het. Een Engelsman is hij. Hij uh, is begonnen bij de band... daar kreeg ik bekendheid... bij de Jeff Beck Groep. En uh, samen met Ron Wood... die uh, de gitarist van de Rolling Stones. En is um, samen met Ron Wood... op een gegeven moment in 1969... overgegaan naar de Faces... En daarna zijn uh, Ron Wood is naar de Stones gegaan... en hij is een solo-carrière begonnen. En uh, een heel uh, succesvolle solo-carrière, mag ik wel zeggen. En we eindigden met de Tramps. En de Tramps is echt zo'n uh, Philadelphia disco-soul-band. Uh... Ja, inderdaad, ja. ja. ja en die, die rot... Uh... Daar hoor je al een tijd niks van, maar op een gegeven moment heeft hij ook, uh, ook American Songs uitgebracht, een beetje. Toen is hij een beetje naar boven gekomen. En is hij wat oude, oud werk, heeft hij uh, gaan bewerken of zo. Okay. En daar is hij ook een beetje bekend van geworden. Ja, ja, want je hoort niks meer. Hij schijnt nog wel steeds actief te zijn. Ja, hè? Jaren ja. actief tot op heden. Dus. Nou, oké. Vanaf 1964. Is er ook zo eentje die niet kapot te krijgen is. <laughs> Dat doet is dus wel goed, dus... <laughs> Nou, hij was okay. wel een sekssymbol, hoor. Ja? ja? Ja. Daar kan ik niet over meepraten. Ah. Ah. <laughs> Toch is beter naar hem kijken. Hij is mooi. Mooie lange haren. Een staartje had hij natuurlijk. Ja. Ja. Ja. ja. Komt helemaal weer terug allemaal. Huh? Ja. <laughs> Altijd. Nou, nou, ook weer iets ouds. Middel of rood. Oh, middel... Oh, ja. <laughs> Sacramento. Idee. Als ik jou eenmaal gekust heb, zeg je zeker nooit meer nee. Zeg niet nee, zeg nee, niet nee, zeg niet nee, zeg nee, niet nee. Als ik vraag om een zoek, zeg dan niet nee, niet nee doen, maar zeg ja. Zeg Ja, Zoals je we wel kunnen horen, we zijn met een Nederlands ja, sorry, kwartiertje ja. bezig. Ja? De straat ja. krijgen we nu en daarna Leen Jongerwaard. Er was al urenlang gevoetbal. Ik zag de sterren van het asfalt bloemen ons aan de straat het mooiste wat bestaat op hele zachte schoenen met drukke om te zoenen wie kan het meeste met de bal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 De straat, de straat. Het is jammer voor mij is het nu te laat. Maar zij gaan niet naar huis, er wordt gevoerd wat. Op de straat zijn ze aan het spelen tot de avond valt.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 Het zal wel weer overgaan, kom Kees, bekijk het kalmpjes aan. Rotzooi is onvermijdelijk, laat ze er gang maar gaan. Waait weer voorbij, geleidelijk aan. Donkere dagen, pokken en plagen, tegenspoed. Schoppen en slagen moet je verdragen, het komt weer goed.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 het is maar tijdelijk, wordt wel weer bijgelegd. Komt weer vanzelf op zijn potjes terecht. Kom, Kees, het is maar tijdelijk.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 Nou ben je heel wat waard, dan heb je opgebaard. Kom, kies, het is maar tijdelijk. Als jij je oogjes sluit, dan is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 laat ze de hand maar gaan. Wij weer verwijder geleidelijk kaar. Koekjes afwegen, winkel aan vegen, hou maar op. Hal maar op. Doos inpakken, zegeltjes plakken, chleerendjob, kleur het job. Kom, ze is maar tijdelijk zet. Je zorg op zijn, komes: het gaat allemaal weer voorbij. Kees het is nog wel op aan mijn haan. Kees het is niet op mij op de duur. Kees, het valt allemaal dat we los. Kees, het is niet zo raak als zijn bij, Kees, het komt allemaal in recht. Kees, het gaat allemaal niet voor mij, begonnen met, uh, met die, die twee koeien de straat. Een heel mooi nummer uit, eh. Uh, uit de serie van die twee koeien. Waar ook uh, koud hè, vandaan komt. En dat waren natuurlijk Harry, Harry van Meegeren en Henk Spaan. En we eindigden met uh, Leen Jongewaard. En uh, ja, wie kent die niet? Dat is uh, helaas ook alweer een hele tijd dood. Hij is uh, overleden aan een hartinfarct. Ja. Kunnen we eigenlijk voornamelijk van zuster en nee, zuster eigenlijk, ja. ja dus nee, zuster en neezuster deed hij uh, ja. mee. Op een Pinksterdag, op een mooie, pinkster. op een mooie op een Pinksterdag. Mooie Pinksterdag, ja. ja. Ik heb heel veel met Adele Bloemendaal samengewerkt. Ja, natuurlijk, ja. En daar ja. Uh, had hij ooit een amateurcabaretvereniging mee, de Kijkdoos. En uh, ja, hij is heel erg geïnspireerd door uh, Wim Kan. Oké, okay. ja. Dus, ja. Goed, weer tijd voor uh, de Langspeelplaat van de Week. De Langspeelplaat van de Week. Ja, de langspaalplaat van uh, deze week is het uh, debuut album van Emerson Lake Palmer, genaamd Emerson Lake Palmer. Ja, niet te moeilijk doen bij je eerste, dat vind ik ook heel terecht. En Emerson Lake Palmer zijn uh, uh, bekend geworden uh, als een Engelse progressive rock supergroep uh, uit 1970 alweer. We noemen het progressive, progressive rock, maar het is eigenlijk gewoon symfonisch rock. En dat uh, is misschien wat bekender. De band bestaat uit Keith Emerson, keyboards. Ja, hij is toch wel bekend geworden om zijn excessieve gebruik van uh, de hemette orgelen uh, Natuurlijk ook van de Moog Synthesizers en uh, een keur van andere Synthesizers. En natuurlijk de piano. Het is echt een virtueus pianist. Daarnaast Greg Leek. Uh, piano, oh nee, sorry, uh, gitaar. En vocals. Hij heeft een erg mooie stem. Dat gaan we straks zo even horen. En wil Carl Parmer op de drums en percussions. Hun muziek is eigenlijk een uh, mix van klassieke muziek, jazz en symfonische rock. En zoals gezegd, vooral Keith Emerson uh, sp springt er een beetje uit. Want op het toneel, op, uh, als het bij het optreden is, dan deed hij van alles met zijn hem en de orgels Hij draaide hij gooide het op de grond, hij ging erop springen en zo. Dus uh, erg bekend. Ze hebben... Veel muziek gemaakt. Ik ga van dit uh, album maar twee nummers draaien. Eerst een hele lange. Take a Pedal. En dat is van de Crackle Lake eigenlijk, maar het is eigenlijk door de hele band geschreven. Het begint met een jazz arrangement van uh, Keith Emerson. Dan krijgen we in het midden een stuk van uh, uh, folkgitaar. Uh, dus een beetje gitaar met een beetje percussie effecten van Carl Palmer. En dan aan het eind gaan we weer terug naar het jazz arrangement van Emerson. Dus we gaan even lekker 12 minuten luisteren naar Take a Paddle van Emerson Lake and Palmer. But unfold into me. Pedal van Emerson, Lake Palmer van een debuutalbum, Emerson, Lake of Palmer. Ja, ik heb voor, deze, voor dit album gekozen, want het is ruim uh, 15 jaar geleden uitgebracht. In Engeland in uh, 1970 en in Amerika op 1 januari 1971, dus dat uh, kan nog net 50 jaar. Maar het is ook vijf uh, jaar geleden dat uh, zowel Keith Emerson als Greg Lake zijn overleden. Dus ik vond dat wel een mooie, mooi moment om ze te... Ter ...hiermee te herdenken. Ik wil afsluiten met uh, Lucky Man. Uh, ja, een folk rock ballade uh, door Greg Lake. Mooi op de gitaar, op zijn akoestische gitaar. Maar ik denk dat het vooral bekend geworden is... ...door het uh, uh, MOOC-solo uh, aan het eind door Keith Emerson. Het is denk ik ook het eerste grote hit geweest... ...in Emerson Lake Palm, zeker hier in Nederland. En nogmaals, ja... Uh, bekend geworden door Moog synthesizer solo aan het eind. Daar komt hij, Lucky Man van Emerson Lake and Palmer. We had white horses and ladies by Rest in satin And waiting by the door Luckyman. Lucky man, yeah. Lucky Lucky man. man. Ja. van uh, uh, Leek uh, en Palmer. Emerson Leek en Palmer. Ik was hem even kwijt. Even kwijt, ja. Ja. <laughs> uh, Wat gaan we volgende week doen? Want we gaan weer afscheid nemen. Het loopt al tegen drieën. Volgende week is Inge van de natuurwinkel. Die hebben we dan in zomaar een zandvoort. Er. Helaas is Pim er niet. Die is uh, aan het werk voor de krocht. Ja, klopt. We gaan volgende week Joost Zwart uh, interviewen. En dat gaan we een anderhalve week later uh, uitzenden. Dus ik uh, ben ja, benieuwd. Leuk. Ja. Ik ga kijken of mijn, uh, mijn betere helft uh, mee zou willen als uh, technicus. Vast wel toch. Een ah, nou, uh, uitdaging voor me. Vindt vind het leuk. Dus uh, ja. Hij komt zeker. Ja. En uh, nou, ik wens u in ieder geval tot uh, volgende week... En uh, we gaan nu luisteren naar Solonica van de Dubliners of? Nee, we hebben toch dus... precies nog maar twee minuten. Dus we gaan meteen met ons. Uh... Met ons eindtune. Met de eindtune, ja. ja? Oké. Okay. Okay. Bedankt. Tot met volgende toe. week. Tot volgende week. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.